Onze hulp en al onze verwachting staan in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht en tot in der eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze eredienst door het zingen van het vierde vers uit de lofzang van Zacharias. Dus wordt des herenvolk geleid door het licht dat nu ontstoken is en wat er volgt in het vierde uit de lofzang van Zacharias. Geschrift met de Kerk van overlange Tijden beleiden we ook op deze tweede feestdag ons geloof met zondag 14 uit de Heidelbergse Catechismus, waarna we zingen, Psalm 138, vers 3, dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van heren wegen, 138, vers 3, na de geloofsbeleidenis. En dan wordt gevraagd in zondag 14: wat betekent het nou die ontvangenis van de Heilige Geest? geboren uit de maagd Maria. En dan luidt het antwoord, dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, door de werking van de Heilige Geest, de echte menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen, om werkelijk tot het geslacht van David te behoren. Zo is hij zijn broeders in alles gelijk, maar zonder zonde. Welke waarde heeft voor u de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Luidt het antwoord dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Amen. laten wij bidden. Ja, om van te zingen, Here. Om van te zingen in u verblijd, omdat u het tot stand hebt gebracht. U die hoog God zo laag af te dalen. Om van te zingen. Om stil van te worden... als dat grote... in de kracht van uw geest... tot ons doordringt. En heren, dan danken wij u... dat, in, dat het in onze tijd nog mogelijk is... en dat het er is... twee dagen apart gezet... om daar heel in bijzonder... Bij stil te staan, bij dat kerstevangelie, om daarvan te zingen, om daarvan te spelen, om uit de schriften te lezen, om daarover te preken. O heren, wij danken u daarvoor dat we zo weer bij elkaar zijn gekomen rondom dat oude boek. Het woord van u, hier in de kerk. En in verbondenheid met vele luisteraars thuis. En dan bidden wij van u. Opnieuw. Alweer. Bereid ons toch een zegen. Nu we samen het kerstevangelie opnieuw lezen. Dat we ons erdoor laten verrassen. Wat er staat. En dat er. Wat er staat dat u dat ook meent. Neem ons erin mee. U weet hoe we hier naartoe zijn gekomen. Voor de een misschien uit gewoonte. Voor de ander heel verlangend. En een derde die, die verwacht er misschien helemaal niks van. Zo zijn we met z'n allen heel verschillend en zitten we ook heel anders in elkaar. Maar wij vragen van u. Breid uw koninkrijk toch uit. En trek ons rond die kribben. Neem ons mee met die hedders. Want daar wilt u ons hebben. Zegen, o God, de prediking. Geef uw geest. Schenk ons uw liefde. Om Jezus wil. Amen. Wij openen opnieuw het Kerstevangelie uit Lucas 2, en ik wil met u lezen de versen 8 tot en met 20. Lucas 2, de versen 8 tot en met 20. Terwijl u de tekst van vanochtend vindt in de versen 15 en 16. Daar luidt het heilig woord des heren. En er waren herders in diezelfde landstreek... zich houdend in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des heren stond bij hen... en de heerlijkheid des heren omscheen hen... en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vrees niet... Want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad van David. En dit zal uw teken zijn: gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggend in de kribben. En van stonden aan was er met de engel een menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeken liggend in de kribben. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindje gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de hedders. Maar Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de hedders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de lezing uit de schrift en ook de tekstlezing thema van de preek van vanochtend is het kerstfeest van de Hedders. Het kerstfeest van de herders en we letten op drie dingen: hun gaan, hun komen en hun vinden. Dus de drie werkwoorden die u tegenkomt in onze tekst die wil ik met u uitdiepen. Zijn we toegekomen aan de dienst van de offeranden. In de dienst een tweetal rondgangen voor kerkelijk en pastoraal werk. En voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En bij de uitgangen diakonale collecten met de bestemming zondagscholen. Alle drie bij u bij jou van harte aanbevolen. Ook de laatste vooral. Wij gaan ook zingen ter inleiding op de prediking uit psalm 72. De koningspsalm daarvan de versen 6 en 7 Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En het zevende noodruftigen zal hij verschonen, dat betekent sparen aan armen uitgenaa zijn hulpen ter verlossing tonen. 6 en 7 uit de 72 ste psalm. Gemeente, u weet dat wel. En onze jongens en meisjes weten dat ook wel. Dat normaal gesproken ouders zelf melding maken van hun pasgeboren kindje. Vanuit de kraamkamer bellen de kerstverse ouders naar hun ouders als ze die nog mogen hebben. Naar broers, zussen, vriend of vriendin. En de volgende dag, ja, dan ga je daar melding van maken bij de burgerlijke stand, het kindje aangeven. Maar ja, we weten bij Jozef en Maria verloopt dat anders, want zij kunnen in die nacht geen kennis geven van hun boreling. Toen waren er nog geen communicatiemiddelen zoals wij die kennen. En trouwens, tegen wie hadden ze het moeten zeggen? Ze waren in de vreemde. Maar daar zorgt God voor. Dat hebben wij kunnen nalezen in het Kerstevangelie. Hij heeft niet alleen voor gezorgd dat zijn zoon op de goede plek kwam. En ervoor gezorgd dat zijn zoon geboren werd. Maar nou zorgt de Heer er ook voor dat de geboorte van zijn zoon wereldkundig wordt gemaakt. Hij stuurt er zijn hemelse inlichtingendienst op uit. Die dat kerstfeit gaan verkondigen. En die dat feit ook bezingen. Die verkondiging wordt dus gevolgd door de engelenzang. En als die engelen hun machtige zang hebben gezongen... ja, dan wordt het weer donker in de velden van Evrata. Maar, gemeente, met de rust is het in die velden wel gedaan. De boodschap die de engel bracht, u is heden geboren... heeft bij die herders heel wat op gang gebracht. Zoveel dat ze er niet meer van loskomen... Het kan zo verschrikkelijk vastzitten in je leven, maar als het loskomt, dan komt er wat los. Ze hebben in die boodschap van de engel een persoonlijke uitnodiging gehoord. Dat u weet u dat u dat haakte hier van binnen. Dat raakte hun hart. Persoonlijke uitnodiging ingehoord. Ze gaan in ieder geval niet over tot de orde van de nacht. Die kerst spreekt. Die land om zo te zeggen. Die trekt hen overeind. Zodat ze daadwerkelijk op pad gaan. Hoort u gemeente? En zie je dat het woord van God een kracht is tot zaligheid voor een ieder die gelooft? Die herders die aanvaarden. Die geloven. Die gehoorzamende boodschap die de engel brengt. Zij horen in die boodschap die de engel brengt, God's stem zelf. En zodoende is zitten blijven er niet meer bij. Die boodschap die zet hen dus in beweging. De engel die evangeliseerde, u is heden geboren de zaligmaker en u zult ook het kindje vinden. En daarop zeggen de herders laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En zo ben ik al gelijk bij mijn tekst. Zo komen ze dus ook tot het besluit om te gaan. Ze spreken elkaar toe en sporen elkaar aan. Mooi is dat. Even tussendoor. Dat aansporen, dat is altijd een hele goede zaak. Broeders, spoor de gemeente maar aan. Om te gaan naar die zaligmaker, naar die kribbe. En, en, en, en zeg ze maar, ga maar vanuit de duisternis naar het licht en ga zelf voorop. Voortdurend aansporen. En gemeente doet u dat maar ook ten opzichte van elkaar. Spoor elkaar maar aan, in de liefde. Kom, ga met ons en doe als wij. Ouders, kan soms zo moeilijk zijn. Maar in de liefde, naar die kribbe toe. Dat is beter hier te zijn dan onder de luifel te zitten. Grootouders, spreek je kleinkinderen als het zo past, geef er maar op aan. Vanuit de liefde vertel je toch wel eens wat, hoe dat kind eruit ziet... En wat die voor je betekent. Want dat kind van Bethlehem, daar gaat het om: die wil iedereen rond zijn kripje hebben. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En inderdaad, gemeente: wie er geweest is, die zal het bevestigen: je wordt er niet minder van. Wel rijker. Die herders die sporen elkaar dus aan. Kom op, zeggen ze, we gaan. Want het woord is geschiet en dat moeten we zien. Dat moeten we bijwezen. Ze redeneren dus niet. Ze gaan ook niet met elkaar in discussie. Ze zeggen ook niet, nou ja, de zaligmaker is geboren. Maar daar horen wij dan morgen nog wel meer van als dat zo is. Nee, ze nemen het besluit. Naar Bethlehem. Ja, gemeente. Dat is nou het resultaat. De zegen... Op dat korte preekje van de engel. Ja, wees eerlijk, het was maar een kort preekje, één zinnetje, een paar woorden, en daar hechten ze geloof aan. Dat is wat. Hoeveel preeken waren er voor u, waren er voor jou nodig om in de benen te komen? Wat zegt u? Zit je nog steeds waar je zit? Hoe is het mogelijk? Ik zou bijna zeggen, hoe hou je het vol? Goed begrijpen. Het is niet de engel hè, die hen aanspoort om naar Bethlehem te gaan. De engel die zegt niet tegen die herders, denk erom dat jullie snel naar Bethlehem gaan. Want anders dan zwaait er wat. Nee. Nee, die engel. Die heeft in opdracht van God zoveel goeds verteld van dat kindje in één zinnetje. Dat hij het al direct heeft en u zult het kind vinden. Want je zult het herkennen aan doeken en aan dat kripje waarin de zaligmaker ligt. Gemeente, wees toch eens eerlijk. Als ik u zou verzuimen... Om de Heer Jezus aan te wijzen en aan te prijzen als een volkomen zaligmaker van zondaren. Wat zou het toch helpen als ik honderd keer in mijn preek zou zeggen. Denk erom dat u dit en denkt erom dat u dat. Dat u zus, dat u zo doet. Want zo niet, dan zwaait er wat. Het kunnen stuk voor stuk hele goede adviezen en goed bedoelde waarschuwingen zijn. Maar die brengen je nog niet bij de krib, hoor. Het resultaat is op zijn hoogst dat je tegen elkaar zegt, nou ja, de dominee heeft eens flink gewaarschuwd, heeft de puntjes weer eens op de i gezet, maar dat brengt je nog niet bij de kribbe. En daarom spreek ik ook vanmorgen in alle eenvoud de boodschap van de engel na. Dat u, dat jouw heden is geboren, de zaligmaker. En je zult hem vinden. Want je herkent hem aan de doeken. En je herkent hem aan de kribbe waarin die ligt. Heeft de Heer beloofd. Een gewoon teken en een ongewoon teken. Zeg alsjeblieft niet langer, gemeente. Ik zal toch eerst dit, of ik zal toch eerst dat. Dat zeiden de herders toch ook niet. Zeg alsjeblieft ook vanmorgen niet. Als er nou eens een engel uit de hemel kwam, die naast in Maas kwam staan en het zou bevestigen, dan zou ik wel naar de kribben gaan. Wij hebben geen engel meer nodig, gemeente vandaag. Vindt God. Vindt God. Omdat wij het profetische woord hebben dat door en door betrouwbaar is. De boodschap die de engel aan de hedders bracht. Die is ook aan ons geadresseerd. De gemeente gods die te hasseld is. Of wie u dan ook bent, waar u dan ook woont. Belangstellende of familielid. Daarom. Doe niet zo dwaas om die persoonlijke no uitnodiging naast je neer te leggen, maar doe als die hedders. Nou gemeente, de engel, die heeft het woord verkondigd, heeft zijn taak volbracht en dan spreken die hedders elkaar aan, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en weet u dan wat er letterlijk staat in het Grieks voor het woordje heen gaan? Er staat letterlijk, laten wij de oversteek maken van Efrata naar Bethlehem. Zo staat het in de brontaal. Weet u wat die headers hebben besloten? Dan probeer ik het met een voorbeeld wat dichter bij u te brengen. Eigenlijk hetzelfde als iemand wel eens per vliegtuig de oversteek maakt van Amsterdam, bijvoorbeeld naar Canada, naar Toronto. Wie zo'n reis onderneemt, ja... die gaat van het ene werelddeel naar het andere. Zo besluiten die hedders... om de oversteek te maken van Efrata naar Bethlehem. Inderdaad, van het ene werelddeel naar het andere. Van de duisternis naar het licht. Van de dood naar het leven. En bij die oversteek is het woord hun routeplanner, hun tomtom. -tom? Nou, en daarvan word je niet domdom. -dom. Het woord navigeert hen in die donkere nacht. Als een lampje voor hun voet. Als een licht op hun pad. Dat is de eerste betekenis. Laat ons de oversteek maken van hier naar daar. En de tweede betekenis, dat is dat ze besluiten om dwars door die velden heen te gaan... zonder er maar een ogenblik uit te gaan. Dus dat betekent dat ze recht op hun doel afgaan. Ze maken in gehoorzaamheid aan het woord... linea recta, de overgang van hier naar daar. En ze nemen de kortste route. Maar goed begrijpen gemeente... dat is geen besluit geweest van... Uh, Oh, dat doen wij wel even. Want om nog even terug te komen op het zojuist gebruikte voorbeeld, als u besluit om per vliegtuig van Amsterdam naar Canada te gaan, dan weet u net zo goed als ik dat je maar een paar kilo bagage mag meenemen in het toestel. Dat is begrensd. De rest moet je thuis achterlaten. Gemeente, wie in gehoorzaamheid aan het woord naar Bethlehem gaat, die mag niks meenemen. Maar die moet al het oude en vertrouwde achterlaten, zoals die het is. Als de roepstem van het evangelie, u is heden geboren, haakt in je hart dan word je ook tevens uit je oude bestaan losgemaakt en getrokken naar die kribbe. Zie daar het wondere werk van de Heilige Geest die zich voegt bij het woord, die in je hart het nodige losmaakt, je inderdaad losmaakt van het oude om naar het nieuwe te gaan. Zie daar het wonder. God heeft door zijn woord een band gelegd tussen dat kindje en je hart. En weet je wat daar het gevolg van is? Dan gaat dat kindje ook trekken. Want de Heer die wil maar één ding. Als dat woord je hart raakt... Dat die band die gelegd is, dat die, dat die wordt aangehaald. Dat die afstand die er is tussen je hart en het kindje steeds korter wordt. Want hij wil u bij zich hebben. Aan zijn voeten, aan zijn hart, in het licht. Immers bij de verkondiging, u is heden geboren, hoort ook het kindje Jezus. Die twee horen bij elkaar. Zijn hem zo te zeggen, broertje en zusje. Mag ik eens vragen? Roept dat, roep dat bij jou nou herkenning op? Waar nou bij u bij jou... door het woord geloof en liefde in je hart is geboren... kom ik tot het besluit... laat ik dan naar Bethlehem gaan... laat ik de overgang maken... Van het duister naar het licht. Moet ik denken. Aan die verloren zoon. Die toen die zijn vader op zijn netvlies kreeg. Tot het besluit kwam. Dan zal ik opstaan. En terug gaan naar huis gaan. En ja dat opstaan. En dat gaan. U zult het nog wel vaker horen zeggen. Ja dat kan God niet voor je doen. Dat zult je zelf moeten doen. Verstaat u dat? Ja, goed dan. Als dat kerst-evangelie haakt hier in je hart. Als je daar nou niet meer van loskomt. Nou, denk dan niet uh, dat de weg naar Bethlehem een gemakkelijke is. Hoezo? Nou omdat je al het oude en vertrouwde waar je met hart en ziel aan verbonden bent, moet loslaten, is dat zo gemakkelijk? Is dat zo gemakkelijk om jezelf los te laten? Om je te laten navigeren door het woord alleen. Weet u weet jij waar ik het over heb? Ja. Dat is een wonder als de Heer in je hart gaat werken. Maar tegelijkertijd moet je ook wel eens denken aan dat prachtige lied. Dat door je hoofd en je hart gaat. Waarom Heer moest ik uw stem verstaan? Waarom moet ik tot u gaan zo ongewende paden? Waarom Heer bracht gij die onrust bij mij in het bloed? Is dat genade? Ja mijn kind... Dat is genade. Als je losgemaakt wordt uit je verloren bestaan. Dan ga je het ervaren. Waarom was nou op mij gebund daar zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt. Heren, gij maakt mij steeds meer vreemdeling. Ontvreemd ge me dan ding voor ding. Al het oude en vertrouwde. O blinde schrik, mijn God... Mag ik niet eens mijzelf behouden? Want ik zie voor mij kruis na kruis. Mijn weg langs en geen enkel huis waar ik nog rust zou vinden. Kom ik zo echt bij u terecht? Ben ik wel uw beminde? Ja, mijn kind. In die weg van loslaten kom je bij mij terecht. Bij het licht in het leven. En zij kwamen. Je moet niet over dat werkwoord heen lezen, gemeente. Want weet u, het valt op dat de evangelist Lucas het Kerstevangelie heeft geschreven vanuit de kribben. Hij ziet dus die herders naar die kribben toekomen. En zij kwamen, hij ziet ze komen. Mooi hè? Echt christocentrisch. Aan de ene kant is daar het woord dat hen in beweging zet. Dat ze naar Bethlehem stuurt, Maar aan de andere kant wordt er vanuit die kribbe aan ze getrokken. En zij kwamen. O zalig krachtenveld. Als je je daar tussen bevindt. Tussen het woord en die kribbe. Dat woord dat je duwt. En die kribbe die aan je trekt. Wat een verborgen kracht. Schuilt er toch in dat kleine kindje Jezus. Hij trekt met koorden van liefde en hij kan nog niet eens spreken. En toch roept hij, wees welkom bij mij, want wie mij vindt, die vindt het leven. En gemeente, zo doet de heren dat nog. Hij stuurt en hij trekt, kom naar Bethlehem. Kom bij die kribbe, kom bij dat kind. Moest er maar eens van komen, vind je niet? Moest er maar eens van komen na vier weken van advent. Moest er maar eens van komen na vier jaar. Na veertien jaar. Wat zegt u na veertig jaar? Moest er maar eens van komen om in de benen te komen. Je zult toch het kinderke dit jaar weer niet laten voor wat het is. Je zult dat kind toch weer niet links laten liggen. U zult er toch weer geen blikwaardig keuren? Of bent u niet zo'n spring in het veld? In de goede zin. De herders die roepen het ook vanmorgen naar, u, naar jou. Kom, maak toch die oversteek linea recta. Van Efrata naar Bethlehem. En komen, dat is in alle eenvoud geloven. Je laten leiden, je laten navigeren door het woord. Ervoor zwichten. Daarom jong, oud, wie u ook bent. Hier in de kerk, thuis meeluisterend. Kom, voor het eerst of voor de zoveelste keer. En kijk eens. Zo klein kan dat kindje niet zijn. Maar hij breidt zijn armen naar u uit. En naar jou. Het zou kunnen zijn dat je denkt... Maar ik ben er nog niet klaar voor. Ik kan toch niet komen zoals ik ben. Ik heb me nog niet eens netjes aangekleed. U overvalt me er een beetje mee. En bovendien, ik heb nog niet eens een cadeautje gekocht. Oh, ik begrijp wel wat u zeggen wil. Zo zondig. Schuldig. Ongelovig. Koud. Kil. Onbewogen, het kindje ziet me aankomen. Ja, inderdaad. Luister, voor zulke mensen als u en ik. Zo zondig en zo schuldig. Daar is nou net de zaligmaker voor gekomen. Zoals wij het ook beleden. Met zondag 14 om met zijn onschuld dat hele vuile vieze zaakje van u en mij te bedekken. Volg God. Daarom wees welkom. Laat niets je tegenhouden. En ze kwamen. Met haast, schrijft Lucas. Het valt dus op dat die herders dus niet wachten tot de morgen aanbreekt. Ze zeggen niet morgen zien we wel verder. Dan zal het kindje er toch ook nog wel wezen. Nee, ze staan op en ze lopen alsof hun leven ervan afhangt, net als Maria. Je had ook zo'n haast. Ja, je zou toch zeggen, het is, dat zijn toch in de regel hele rustige mensen... die in alle rust voor hun kudde uitlopen. Van waar die haast? Zij die geloven. U kent die gevleugelde uitdrukking wel. Die hebben toch geen haast? En dan nog eens wat, wie heeft er nou notabene haast op het kerstfeest? Dan ben je juist blij dat je eens een dag of wat wat rustiger aan kan doen... Normaal gesproken, dan is het hollen en vliegen, jagen en jakken, opschieten, want anders halen we het niet. Iedereen heeft ermee te maken, u, ik ook. Opschieten, doorlopen. Wie ontkomt er aan deze haast? Velen die slaken juist een zucht van verlichting met kerst, he he, eindelijk rust. De rijden is wat minder bussen en treinen, want ja, wie gaat er nou toch op stap? Winkels zijn gesloten, bedrijven zijn voor een halve week of soms meer dicht. De scholen zijn ook gesloten. Wie heeft er nou haast met kerstfeest? Daarom nog een keer: van waar die haast bij die heet is? Algemene, dat komt omdat dat woord zo'n stuwkracht heeft en zo'n aantrekkingskracht. Dat is het geheim. En voeg daarbij het geloof en de liefde van de herders. En dan is er helemaal geen houden meer aan. En daarom zeggen die herders, laat ons dan heen gaan en zien het woord dat er geschied is. Geen houden meer aan. Weet u, daar kun je trouwens ook het oprechte geloof aan herkennen. Dat wil altijd het woord zien. Dat vlees is geworden. In Christus. Dat zoekt naar nou altijd bevestiging. Versterking. Herkenbaar. U weet toch wel dat echte liefde altijd haast heeft? Dat onlangs ook dat voorbeeld van die knul die op vrijdagmiddag thuis komt. Van de stad waar die studeert, die wil toch ook zo snel mogelijk zijn meisje zien. Bellen dat is een uh, fijn medium, en mailen ook, maar er gaat toch niks boven zien. En contact. En als zo'n knul van zijn meisje houdt. En hoeft uh, zijn moeder echt niet te zeggen. Uh, zou je niet eens voortmaken? Nee, dat gaat vanzelf. Eerder afremmen. Wel nu, die prediking van de engel. U is heden geboren. En je zult het kindje vinden. Dat is genoeg voor die herders om de tocht naar Bethlehem te ondernemen. In geloof en gedreven door de liefde zie ik die herders ook op pad gaan. Gedragen door het woord. En gedreven door de liefde. Volgt u hen? En jij? Nee, het is niet de bedoeling dat we tijdens de kerstdagen elkaar aanstoten en zeggen... "Hè hè, eindelijk is een beetje rust op adem komen. Nee, dan begint het pas. Ook nu klinkt de kerstboodschap. U is heden geboren, kom eens in de benen. En bij donderslag... Haast u om uw levenswil, dat ook nog. Want je zaligheid hangt er vanaf. Het is geen zaak van zo, zo. Je leven is ermee gemoeid. Want wie niet gaat, ja, dat is de andere kant. Die blijft in het donker zitten. En als je er blijft zitten, je leven lang, dan eindigt dat in de buitenste duisternis. Wilt u dat? Nee, toch zeker? Laat je toch navigeren door het woord. Laat je leiden door de heilige geest waar we om gebeden hebben vanmorgen. Die ook vanochtend werkt. Dus ik moet naar Bethlehem, dominee. Ja, ja want de Heer is er al, dus. En vanuit de kribben roept hij door het kinderke, kom toch zoals je bent. Zondig, schuldig, verloren en ik zal maken dat je niet blijft die je bent. Bij de kribben zul je ervaren dat het woord waar is dat zegt, zoekt en gezult zult vinden. En zij kwamen met haast en vonden, ja, en vonden, ja. De engel had het verkondigd, u is heden geboren in de stad van David... Ja, maar waar dan in Bethlehem? Misschien hebben de herders zo hier en daar aangeklopt. Maar helaas in het stadje Bethlehem is er niemand die er iets van weet. Dat betekent dus voor die herders een teleurstelling. Ja, zegt dat wel. De weg naar het stadje verliep vrij voorspoedig. Maar je zou zeggen, nou is de vader een beetje uit. Ze lopen tegen muren en deuren op van, ik zou het niet weten hoor. Stoor me als je niet. Het is nog midden in de nacht zeg. Heb je anders niet te doen met kerst? Wat ik ermee zeggen wil. Dat het geloof van die herders in het woord al vrij snel beproefd wordt. Ja, zo gaat dat met het oprechte geloof. Geen mens kan ze in Bethlehem helpen. Ook de engelen niet, want die zijn al terug. Daar sta je dan. Dan maar terug zeker. Nee. Nee. Nee. Wat dan? Dan blijft er maar één ding over. Dat is het woord. En dat woord dat zegt zwart op wit. En gij zult het kinderke vinden... Liggende in de kribbe. Wie geraakt is door het woord en wie daar niet meer los van komt. Wie dat woord in geloof aanvaardt. Wie door dat woord in de benen wordt gehezen. Op de voeten wordt gezet. Die krijgt onderweg met beproeving te maken en aanvechting. Daar kun je op wachten. Allereerst van je eigen hart. Hebt u dat ook dat je eigen hart zegt. Zou het allemaal wel waar zijn? Zit ik wel op de goede weg? vergis ik me niet zoveel anderen gaan andere wegen hebben wij het alleen maar bij het rechte eind en wie zoekt er nou nooit eens een keer een bevestiging dat je op het goede spoor zit ja en dan niet alleen je eigen hart maar als je dan zo hier en daar eens wat navraag doet dan stoot je vaak je neus op van ja ik weet het ook niet hoor jij een gelovige nou verbeeld je niet al te veel zeg Trouwens, vroeger leerde Gods Volk wel anders. Hoe vaak stuit je niet op onkunde, op hardheid, op kilheid, liefdeloosheid. Wat kun je hier ook wat dat betreft ook vaak een vreemdeling voelen. In de wereld, ja, daar kun je zulke antwoorden verwachten. Maar in de kerk bij degenen die de weg zo goed weten in Bethlehem. Herkenbaar, aanvechting. Op de weg. Hoe dan verder? Gemeente, terug naar het woord. Het woord belooft het u. En je zult het kindje vinden, liggende. Laat je daar tot geen prijs van afbrengen. Bid het dan maar met gevouwen handen. Psalm 25, heren. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En de ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts. Om op God te letten. Hij die trouw is, want dat is hij, die, die zal mijn voet ook uit die strikken bevrijden. Van welke snit die netten ook zijn. De Heere zal me brengen op de plek die Hij heeft beloofd. En vonden. Echt waar. Nee gemeente, het is geen vergeefse tocht hoor, om de oversteek te maken van, Ef van Efreta naar Bethlehem. De weg naar de kribbe, die kan voor je gevoel wel eens even duren. De weg erheen is ook niet altijd even vlak. Maar de tocht loopt uit op vinden. Dat heeft de Heer beloofd. Hij houdt zichzelf eraan, hij zal ons er ook aan houden. En vonden. Jozef en Maria. Lees ik dat nou goed? ja. Dat leest te goed. Dat is de eerste vondst die ze doen. Van waar dat op onthoudt. Nou, Lucas die wilde ermee zeggen dat Jezus ouders heeft. En dat Jezus ook in de geslachtslijn staat en dat Hij dus niet uit de lucht is komen vallen. Jezus uh, is geweven in de moederschoot, is negen maanden gedragen. Onder het hart van Maria, zoals u en zoals ik gedragen ben onder het hart van moeder. De herders die vonden dus de Heer Jezus in hun wereld. We vinden Jezus aan onze kant gemeend. In onze duisternis. Daar schijnt het licht. In Jezus... Heerlijk evangelie. Zorg daarom dat je bij hem gezien wordt. Dat betekent ook, Jezus is aan onze kant gekomen... dat wij wat de zaligheid van ons hart niet naar de hemel hoeven op te klimmen. Zegt Lucas, het hoeft niet, want God is zelf in zijn zoon gekomen. Hij heeft die onmetelijke kloof overbrugd. door zijn Zoon in deze wereld geboren te laten worden. Ze vinden dus Jezus aan onze kant. En dan nog wat, wat zullen Jozef en Maria verwonderd hebben gestaan? Vanwege die hedders, die hen vertelden dat er speciaal een engel uit de hemel was gekomen... om te verkondigen dat de zaligmaker de wereld was geboren... En dat dat bericht helemaal een overeenstemming was met het bericht dat Maria had ontvangen in haar huisje. Klopte als een bus. Maria en Jozef geloven dus wat die herders zeggen. En de hedders geloven wat Jozef en Maria hen vertellen. En zo horen we gemeente dat we Lucas ons leren dat het woord van twee kanten wordt bevestigd. En zo wordt zowel bij Jozef als Maria als bij die herders het woord bevestigd dat het waar is. Ja, gemeente, als God iets groots doet, dan sluit het als een bus. Gods werk is compleet, is volmaakt, is af. Zie je het? En vonden Jozef en Maria, dat klinkt daar allemaal in mee, als u dat maar weet. En zo zie ik ze daar, geknield rond die kribben. Rond het kind, kom er maar bij. Er is ruimte genoeg. Wat is er aan hem te zien? Nou, op zichzelf niks bijzonders. Want Jezus is een gewoon kind. Zoals wij dat ook zijn geweest, een gewoon kind. Maar het bijzondere is, dat ze dit kind zien in het licht van het woord... Ze zien dat het woord vlees en bloed is geworden. Zichtbaar, tastbaar, concreet. Zo vieren die Kerstfeest. En ze zien niet zomaar een kind dus. Maar het kind van het woord. Ja, want het woord en het kind, die horen bij elkaar. Die horen bij elkaar zoals geloven en zien ook bij elkaar horen. Zoals de stralen horen bij de zon. En omdat ze het woord van God geloven, mogen ze ook het kind zien. En Maria die denkt niet, wat heb ik nou toch onder mijn dak? Wat moeten die vreemde mannen met mijn kind? Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, want ze weet vanuit het woord. Haar kind. Dat is ook hen gegeven. Hij is ons gegeven. Het is ook het kind van de herders. En ook van allen die door het geloof weten. Dit kind is ook voor mij geboren. Aan mij gegeven staat er. En ik mag hem ook wel eens zien onder de preek. Want om hem gaat het. Zeg, tenslotte op wie vindt u hem lijken? Nou, misschien dat u denkt, hij lijkt wel een beetje op mij. Toen ik zo'n klein babytje was... En een meisje denkt misschien wel, hij lijkt wel een beetje op een pasgeboren broertje. Ja, op het eerste gezicht is het ook zo. Jezus is een gewoon kind geweest. Maar wie naar het kind kijkt met de ogen van het geloof, die zegt, dit is het kind van het woord. God geopenbaard in het vlees. Dit kind, dat is Gods vlees en bloed geworden liefde geboren, om geboren zondaren zalig te maken. En wie zo naar hem kijkt met de ogen van het geloof, die vindt in hem nou alles wat hij zelf mist. Vergeving van zonden, blijdschap, vreugde, ik heer, die al mijn blijdschap in u vindt. Hier gemeente, hier u hebt u hem. U mag hem wel even vasthouden, hoor. Niet laten vallen, hoor. Omhelzen maar. En geef hem maar een kus. En fluister maar in zijn oor. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Amen. Wilt u de prediking overnemen door met instemming te zingen op psalm 116, daarvan de versen 7 en 10. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe heren, voor zijn gena vergelden en wat er volgt in het tiende vers uit psalm 116. Laten wij de Heer danken. Heer het was goed om zo'n poosje met elkaar onder dit dak te zijn geweest. De werkplaats van uw heilige geest op deze hoge dag. Dat u ons hem hebt laten verkondigen. Opdat we hem in de armen nemen. En in geloof luisteren, mijn ogen hebben ook uw zaligheid gezien. Eerst het woord en dan het kind. Geef dat we dat verstaan. En dan danken we u heren als we uw heer Jezus Christus kennen. Dat u, o God, zo genadig bent geweest om de onrust in ons bloed te brengen. Om niet in de duisternis te blijven, maar te gaan. En zo te ervaren dat gij trekt. En zo was u vanochtend ook bezig. Wis en waarachtig. Zegen Heere, het gesproken woord van deze morgen. Van de afgelopen dagen. Dat de gemeente wordt gebouwd. In het allerheiligst geloof. En opdat het ervaren wordt onder elkaar. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd om de kribben. Geef ons vanmiddag ook nog uw zegen. Als we met de kinderen het kerstfeest vieren. Wees dan net zo goed aanwezig in de kracht van de Heilige Geest. Dit bidden wij uit enkel genade om Jezus' wil. Amen. De slotsang gemeente wil ik veranderen. Dat is allereerst natuurlijk belangrijk voor onze organist, maar dat is wel aan hem toevertrouwd. Psalm 150 vers 2 wil ik met u ten slotte zingen, tweede vers en ik zou u willen vragen om dat te willen zingen na het voorspel staande looft God met bazuingeklank geeft hem eer, bewijst hem Dank. En wat er volgt in het tweede vers uit Psalm 150. Laat u dan heen in vrede. Vrijft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Here, De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Met u allen. Amen.